Het is onderduit Nederwit met het NOS-journaal. Griekenland heeft geen 109 miljard nodig aan noodleningen, maar zeker 250. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, de ECB en het IMF. Volgens het rapport gaat het steeds slechter met Griekenland. Zo krimpt de economie harder dan verwacht. De mogelijke vergroting van het Europese noodfonds wordt vandaag in Brussel besproken... door de Europese ministers van Financiën.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 Morgen opnieuw zonnig en droog, het wordt dan 11 graden in het noordoosten en 14 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Amsterdam staat tussen Meer en Muiderslot 3 kilometer. Op de A10 Noord tussen het Komplein en Westpoort 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht richting Den Haag na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 En spiraling. Zo. Van harte welkom en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 22 oktober 2011. Mijn naam is Rudy, goedemiddag. En helaas mijn collega Roy is er niet, maar we gaan hem straks bellen. Want hij staat op een of andere ja, apart trouwbeurs. Geen idee wat het is, uh, hij wou dat ik hem straks ga bellen. Geen probleem doen we natuurlijk. Nou, mijn week. Ik ben uh, donderdag. Als Ajax ziet naar AZ geweest, we gingen, met, uh, we gingen dat met voetbal doen. Dat was wel heel erg leuk hoor. De eerste helft zaten we achter het doel, maar nu komt het. Wij hadden um, via iemand hadden wij een soort van uh, VIP kaarten gekregen voor de VIP lounge, waar wij, waar wij een drankje mochten drinken en er waren hapjes en zo. Dus in de rust gingen wij uh, daarheen en dan denken we toch, nou is het wel slim om terug te gaan naar ons eerste plek achter het doel. Nou, we gaan toch proberen om een mooiere plek te krijgen. En dat is gelukt hoor. We zaten precies op de middenlijn. In een of andere vip Hele zachte stoelen. Nou, prima dus. Uitensdag was 2-2, maar het was een hele leuke avond. En uh, ik ben naar de kapper geweest. Nou is dat natuurlijk niet heel bijzonder. Maar ik voel me soms wat ongemakkelijk bij die kapper. Dan kom je daar binnen eigenlijk alleen maar vrouwen. En dan zie je daar een man. Hé, hey, hé! Hey! Meteen zwaaien. Hé, hey, ik ben ook een man. Ja, dan voel je meteen een klik. En dan ga je zitten in die stoel. En dan krijg je altijd van die geforceerde vragen. Van die ongeïnteresseerde kapsters, weet je wel? Van wat doe je? En wat dit en dat. En je weet gewoon dat ze niet geïnteresseerd zijn. Maar voor de rest is het prima geknipt en dan gaat het om. Het was vandaag een mooi weertje, hè? Zondag. Het was rond de 11 graden. En morgen wordt het net zo'n dag als vandaag. Het wordt zondag, matig Zuidoostenwind. Maximaxe temperatuur, Zandvoort. Ja, ze. Bij rond 13 graden. Oké. Okay. Zometeen muziek van de boyband die na 14 jaar uit elkaar is gegaan. Nieuwsbericht um, van deze week um, in de pers. Maar nu weer is van Velsen. Dit is Love Song.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 What am I doing without you? What am I doing without you? Well, I guess I'm ready. you let's We stoppen ermee hè? Westlife Ze kappen er na 14 jaar stoppen ze mee uh, Ze hebben al een tijd niks meer uitgebracht Maar ik had vroeger wel wat Westlife. We hadden thuis altijd een, uh, een Greatest hits cd van Westlife En uh, nou die heb ik wel grijs gedraaid hoor Ik ken ook al die nummers uit mijn hoofd En uh, na 14 jaar zeggen ze ermee Dat ze gaan stoppen Het is toch wel een van de grootste boybands geweest hoor 14 nummer 1 hits En ze hebben in totaal 400, of, uh, 44 miljoen albums hebben ze verkocht dus het is toch niet slecht joh. hoor, The Westlife and World of Our Own. Wat gaan we doen in deze uitzending? We hebben om uh, twee uur, om rond half zeven, hebben we natuurlijk Popstar Henry. Hij gaat ons uh, vertellen wat er is gebeurd op uh, Showbiz nieuwsgebied. Altijd interessant. En ik uh, neem aan dat we het natuurlijk ook even gaan hebben over, uh, over de televisie natuurlijk. Gisteren gewonnen door VI, waar ik trouwens wel heel erg blij mee ben. Gaan wij, um, ook hebben wij het tweede uur legendarische radiofragmenten. Dat is een nieuw item hier bij NTM. nu een week of drie. En deze week een, um, ja, een hele een nostalgie van het uh, be, be populairste radiostation van dit moment. Het uh, fragment is namelijk de start van Radio 538. En zometeen rond de klok van half zes uh, gaan we het hebben over hele spannende spooktochten. Het gaat uh, het weekend voor uh, Halloween gaat het gehouden worden in het bos bij Caprera. Daar zometeen meer informatie over. Ook hoor je zo meteen een nieuwe van de jeugd van tegenwoordig. Papa is thuis. Maar nu eerst Anouk. Dit is Save Me. Hey, FM! Let me in, cause I got past you. Do you need a friend? I step on you, then I step back. the I'm happy, go a the I'm of the night. Five different lives. You're better a stamp lekker lekker papa gaat breng je ogenblikkelijk papa's glas man. mommy papa staat want chat specifiek papa's straat papa gaat nu dat gaat dat maar papa papa was it papa is a heart you no no sao It's time Made <laughs> <laughs> hey, the place that I'm beating On this dope you need And phrase what has made of Papa doet weer dingen kopen Papa is geharifeerd Breng maar mijn slipper De kip is gemarineerd Met en teken. Geen amikale grappen Ik heb niet met je gekregen Het huis is van papa we blijven met je flikken Er is goedkane in de kerk En goedkane in de deus Wat voor de kindertjes Met appel en moos Papa is de hey, brin gesneden ik, kijk op het van papa. papa. Ja, ze hebben een gouden plaat. De jeugd van tegenwoordig. Hun album, Het De Lachende Derde. Is uh, namelijk meer dan 25.000 keer verkocht. En dan heb je een gouden plaat te pakken. En uh, dit is een nieuwe single uh, al bij View. Papa. Papa is thuis. Zometeen gaan we het even hebben over... Um, ja, wel iets spannends, Want het is uh, bijna Halloween. 31 oktober op een maandag. En op vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober... ...vinden in het bos bij Caprera... ...griezelige Halloween spooktochten plaats. Zometeen daar meer informatie over... Naar muziek van Eddie Money, dit is Take Me Home Tonight. Tonight worden Annie Muddy hier bij uh, ZFM even een spannend muziekje. Want spannende tijden breken aan, want uh, maandag 31 oktober is het namelijk Halloween. En daarom vinden er op 29, uh, vrijdag 29 oktober, zaterdag 30 oktober... in het bos bij Caprera de griezelige Halloween spooktochten plaats. Aan de lijn hebben wij Freek. Goedemiddag, Freek. Goedemiddag. Spannende tijden breken aan. Er komen spooktochten dus in Caprera. Hoe, zal die, hoe gaan die uh, spooktochten eruit zien? Uh, eng. Voornamelijk eng. <laughs> het, zijn, uh, het zijn wel spooktochten voor... Uh dat uh, gevorderde zeggen wij dan altijd maar. Uh, het is uh, uh, wel, uh, het zijn geen kinderspooktochten, zeg maar. Oké, okay, dus vanaf welke leeftijd uh, kan je daaraan meedoen? Nou, je, wij zeggen in principe vanaf 15 jaar is ze uh, uh, zonder begeleiding. Oké. Okay. Maar tussen de 12 en de 15, nou dan zou ik toch wel een volwassene meenemen, want je komt met een natte broek het bos uit. <laughs> nou ja, de avond zelf: um, je gaat uh, in groepjes het bos in, neem ik aan. En, uh, het, het, het, het, het zijn ploegjes van uh, gemiddeld uh, zes, acht mensen. Ja. En uh, ja, vaak zijn mensen zelf al met, uh, met ploegjes die ze zelf hebben samengesteld. Oké. Okay. En uh, je kan dan per half uur kun je, uh, uh, een kaartje kopen, één of meerdere. Ja. En um, nou ja, als je dan zeg maar, uh, ik noem maar wat, met, met zes man uh, zes kaartjes koopt voor negen uur, zeg maar, dan loop je tussen negen en half tien. Oké. Okay. En uh, dan loop je een tocht door het bos, die duurt gemiddeld een. Uh, nou hou het op een klein uur. Oké. Okay. En dan staan wij op strategische punten om je, zeg maar, een warm onthaal te okay. geven. <laughs> nou ja, nou gaan we niet alles verklappen wat er in het, bus, uh, in het bos gaat gebeuren. Maar zou je misschien één klein dingetje kunnen vertellen? Ja, uh, monsters natuurlijk. Echt monsters achter bomen en, uh, en dat soort dingen? Achter bomen en uh, lijken en uh, rotten vlees en uh, we hebben heel veel blood and gore, hè, zoals dat met een mooi woord heet. Ja. En we hebben uh, op vele verzoeken ook wel weer wat oude uh, genodigde, uh, wat filmhelden hebben we. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, dus uh, de, uh, ja, natuurlijk, uh, als ik een tipje van de sluier mag geven, de man met de kettingzaag is er ook weer. Oh, oh, oh, oh. dat wordt heel erg spannend. Nou, uh, heb ik begrepen dat het al bijna is uitgekocht. Er zijn heel weinig kaarten nog over. Ja, er um... zijn er een paar kaartjes. Uh, wat je nou nog zou kunnen doen, als je echt heel, echt heel graag wil. Dan kan je contact opnemen met ons via www.volkersproducties.nl. Oké. Okay. En uh, als het er dan niet te veel zijn, dan kunnen we eens kijken of we er nog een paar voor of daarna kunnen gooien. Maar in principe zijn we zo goed als uitverkocht. Ja, het, valt, het valt nog te proberen, dus nog één keer die website: www.volkersproducties.nl. Oké, okay, dus maandag. Als je dan klikt op contact, dan, uh, dan kan je gewoon een e-mailtje sturen naar ons. En dan, uh, dan gaan we kijken wat we nog voor je kunnen doen. Maar, ik zeg er wel bij, we zitten al redelijk vol. Dus als je nog wat wilt, dan moet je echt snel zijn. moet je heel erg snel zijn. Nou ja, heel spannend natuurlijk. Het is de vrijdag 29 oktober en zaterdag 30 oktober. Uh, Freek... 28 en 29 is dat, hè? Vrijdag en zaterdag. Oh, oké. Okay. De 28 en 29. Oké, okay. vrijdag en zaterdag. Ja. Nou, oké. Okay. Freek, bedankt. Graag gedaan. En uh, maak ze nou niet heel erg bang. Hè? Dan hebben ze een trauma voor hun hele leven. Dat kan natuurlijk ook weer niet. Nee, uh, we zorgen wel dat ze nog, uh, nog net met een koopend hart het bos uitkomen. <laughs> Oké, okay, helemaal mooi. Freek, bedankt. Een hele fijne avond verder. Dankjewel, Julio. Bye. You hit the door slam, and realize there's nowhere left to run.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 from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil ZFM ZFM The Nicola Entertainment for you De duo van Calvin Harris Hij doet het nu samen met Rihanna En We Found Love Zo, het is um, Bijna kwart voor zes Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View En aan de lijn hebben wij Roy van Buren. Roy, goedemiddag Goedemiddag um, ja, ik, ik zat even na te denken dat doe ik niet heel veel, dat weet jij ook. Nee. Maar jij staat op een bruid- een, een trouwbeurs. Ja, nou, ik loop net uit Ahoy. En uh, ik heb uh, best een drukke dag vandaag. Inderdaad, ik voelde even, ik ben gewoon, snel aan trouwbeurs gegaan. Maar ja, dan denk jij van, dat ben jij weer versuppeld, want uh, je bent net getrouwd, dat had je heel eerder moeten doen. Ja. Uh, nou, ik was er voor, uh, voor uh, mijn bedrijf, ook als een beetje een CSM. want uh, ik heb daar toch artiesten gestoken die uh, wel uh, een wel, keer zullen of langs willen komen of uh, live in de uitzending willen komen. Dus dat is oh. Dus ik, ik dacht, jij ja, gaat voor naar de trouwbeurs. Ik denk, je gaat, bent veel, weer veel te laat. Maar het is dus meer met je bedrijf maken. Ja, ik ben naar de trouwbeurs, gaf voor bedrijf. En daar heb ik voor zijn ook wel wat dingen kunnen regelen. Oké, okay. maar wat ik me dan afvraag. Die trouwbeurs, wat, kan je daar, wat is daar helemaal te beleven? Je, je denkt van, nou, wat moet Roy daar nou weer? Uh, nou, er is heel veel te beleven. Er is entertainment, er is een podium. Er is een grote catwalk met allemaal mooie dames die, die hun uh, trouwjurk willen showen. <laughs> Uh, er is zijn optreden van bijvoorbeeld Franklin Brown van dit was de eerste keer en en van van van de idol natuurlijk okay. uh, en yeah, heel veel beentjes. Uh, want ze willen allemaal want ze boekingen binnenhalen of mensen trouwen uh, om of, of, of mensen bruiloft te willen spelen maar ook Franklin shows maar ook uh, winkels met trouw, trouwringen of love locaties het kan allemaal maar alles om het trouw te maken, kan je daar vinden. En oh, was het druk? Het was heel druk. Uh, het was in Ahoy, een van de beurszalen. Ja. En uh, ja, het was super We uh, gaan hopen dat je trouwt. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat was uh, heel erg leuk. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat kan me voorstellen. Ja, ik zit nog steeds met die trouwbeurs in mijn hoofd, hè? Ja, je moet er gewoon een keer bij zijn. Volgende keer ga je gewoon op nee. stappen. <laughs> en dan, en dan. Uh... Ga ja, je als opmoesten vast voor je toekomstige bru uh, bruiloft. Ga je dingen bekijken? Nee hoor. Wat was van een gezellige dag in uh, Rotterdam hoor? Nou oké, okay. is goed om te horen. <laughs> en uh, nou, ik hoop dat we dan binnenkort wat artiesten hier in de studio hebben en uh, die dat. Brown voor mij. kan ik je vertellen. Sorry wie? Franklin Brown. Oké, okay, nou ik ben benieuwd. aan de Songfestival. Oh oké. Okay. Het was voor de eerste keer. Nou ja, we zullen het zien. Je moet het maar, uh, je moet het maar op YouTube zoeken en dan weet je wel wie er ligt. En de luisteraars kennen hem natuurlijk helemaal. Oké, okay, nou ja, Roy, dankjewel. Alsjeblieft. En uh, nou ja, het, het gaat om dat jij het leuk vond, toch? Ja. <laughs> Hele fijne avond en uh, nou, ik spreek je binnenkort wel weer. Ja, Echt, is goed. Oké okay, man, later. Hoi. Hey. Roy van Buringen, dus uh, live vanuit uh, Ahoy. Maar dan uh, iets met bruiloften.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 Volgens mij gelooft hij nog in sprookjes. Jason Derulo. In zijn clip Don't Wanna Go Home. Zie je hem namelijk nog met zo'n balance bandje. Weet je wel. Die op het WK werd gebruikt. Onder andere Wesley Snyder. En dat balance bandje. Dat, um, daardoor zou je sneller zijn. En sterker. En hij zou je meer evenwicht hebben. Nou Jason. Uh ik denk dat je nog maar even ergens anders, uh, iets anders moet bedenken. Maar voor de rest maakt hij prima muziek hoor. De nieuwe single van Jason Derulo heet It Girls. Zometeen het tweedeur van de Entertainment View. Met onder andere Popster Henry. En we gaan het ongetwijfeld, ongetwijfeld over dit moment hebben. winnaar is met 37% van de stemmen. Voetbal in plaats. Vooral Wilfred Gené die enorm blij is. Vee won uh, gisteren de televisiering het belangrijkste televisieprijs van het jaar. Ook hebben we het uh, legendarische radiofragment. En dat is deze week de start van Radio 538. Populairste radiostation op dit moment. En wil je nou, ben je nou benieuwd hoe dat, er, hoe, dat, uh, hoe dat begon? Je hoort het straks rond de klok van kwart over zes. 국민czyý帶, a trail like right of ruby red and diamond white. It's like a sun. Find a high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one. And just like Hij heeft nog een goed liedje, zegt John Mayer en Neon. En ik heb afgelopen week uh, delen de van zijn concert bekeken op, uh, op YouTube. En zelfs live is hij echt enorm goed. Hij hey, met de muziek van Alan Clark en de nieuwe van Jesse J. komt eraan. En natuurlijk het nieuws met uh, Ono Divane de Wit.